EU-buitenlandchef Borel zegt dat na de oorlog tussen Israël en Hamas de Palestijnse autoriteit Gaza moet besturen. Voor Hamas is volgens hem dan geen ruimte meer. Borel zei dat op een top in Bahrein. De Palestijnse autoriteit werd in 1994 opgericht en heeft nu alleen het gezag op de westelijke Jordaan-oever. De missionair minister Kuipers van Volksgezondheid betreurde dat hij op de foto is gegaan met een vertegenwoordiger van de Afghaanse Taliban-regering. Dat gebeurde vorige week tijdens een bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie in Den Haag. Kuipers ging op de foto met Abdul Bari Omar, het hoofd van de Afghaanse Voedsel- en Warenautoriteit. Die foto ging gisteren rond op sociale media. Kuipers zegt dat dit fout was en dat hij zich kan voorstellen dat dit voor velen kwetsend is. De Russische eigenaar van voetbalclub Vitesse, Valerie Oiv... heeft wel degelijk miljoenen geleend van zijn landgenoot Roman Abramovic... blijkt uit onderzoek van NRC en Trouw. Eerder ontkende Oiv tegenover de KNVB... dat hij geld van de voormalig Chelsea-eigenaar zou hebben gekregen. Het nieuws is mogelijk belastend voor Vitesse. De Britse krant The Guardian maakte eerder al bekend... dat Abramovic Vitesse in het geheim financierde... terwijl hij ook eigenaar was van Chelsea. Dat is verboden vanwege belangenverstrengeling. Het weer in het noordoosten nog kans op mist. Verder raakt het bewolkt en volgt er regen. Pas vanavond wordt het dan weer droger. Graad of 10 tot 13 vandaag. Morgen veel bewolking met vooral in het noorden buien. En iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zandvoort. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take take take it all, but you never give. Should have known you was troubled from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you while I had it. You tossed it in the trash.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 Do the same If my body was on fire Ooh, you'd watch me burn down in flames You said you loved me, you're a liar Cause you never, ever, ever did, baby But darling, I'd still catch a grenade Ja, dat, is een, uh, dat willen de mensen ja, ook. We lezen, we lezen hem nog een keer voor ook. Dus. Nee, nog niet. Nee. Ga je gang. Nee. Goedemorgen in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En we gaan verder met onze uh, partijleiders van de partij uit uh, Zandvoort. Uh, we hebben weer een nieuwe stelling. Landelijk overheid moet meer kijken naar specifieke behoeften van toeristische gemeenten. En dat doe ik samen met uh, Karim van GroenLinks, Mirko van Zee en, uh, en de heer Wilson van OPZ. Um, ja, wat, wat, hebben jullie daar een reactie op, meneer Wilson? Ja, ik kijk mij aan inderdaad. <laughs> daar, heb ik, daar heb ik zeker een reactie op. Um, het is namelijk zo dat het beleid is nu om te veranderen van destinatie-marketing in destinatie-management. Wat we bedoelen daarmee? Destinatie-marketing is, komt u vooral naar ons toe, want wij zijn zo leuk en aardig. En u kunt het hier zo goed naar uw zin hebben. En management is, weet u wel hoe leuk het ergens anders is? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat wij daar in zandwoord niet bij gebaat zijn bij de laatste benadering. En uh, dan moet je denk ik ook nadenken of dat beleid, of dat, uh, of dat uh, houdbaar is voor bijvoorbeeld de kustbadplaatsen waarvan we maar een handje vol hebben. Dus met andere woorden als mensen gewoon naar zee willen, dan is het helemaal niet raar dat ze vanuit Amsterdam of Haarlem of anders in de regio naar Zandvoort gaan. En ik denk niet dat je gaat tegenhouden met te vertellen dat het ergens anders ook zo leuk is. Dus ik denk dat daar gewoon een, een behoorlijke uh, mis, misvatting zit uh, van wat je aan gedragsbeïnvloeding kunt uh, bewerkstelligen om te voorkomen dat mensen naar de plaatsen gaan waar ze graag naartoe willen. Nou, we willen het ook zeker eigenlijk niet voorkomen, maar het het gaat er natuurlijk om. Uh, uh, de overheid, kan die... Uh, hier nog voor ons wat betekenen... in Zandvoort? Uh, als het gaat om de, de vele mensen... die gaan komen op al die prachtige... Uh, naast de zee en de boulevard... en het dorp, maar ook al die prachtige... sportieve activiteiten die wij organiseren... Uh, waar we natuurlijk heel trots op zijn. Maar uh, hè? die vele mensen... die komen... Wat kan de overheid hier voor ons betekenen? Nou ja, de overheid die, uh, heeft, uh, volgens mij begin dit jaar of vorig jaar, daar wil ik van af zijn, uh, ons zelfs in, in onze voeten geschoten, het uh, het zandvoet in de voeten geschoten. Uh, en hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben namelijk de toeristische badplaatsen gewoon veel minder financiering gegeven. Het is dat wij uh, een heel goed college hebben dat heel erg uh, snel uh, de penning ging met de buurgemeentes uh, die ook uh, toeristisch zijn en aan de, aan de zee liggen. Uh, en dat heeft er uh, voor een deel voor gezorgd. Uh, dat wij nu uh, wat meer financiering krijgen. Maar alleen daar al zie je aan dat de landelijke overheid niet echt een zicht heeft op uh, badplaatsen zoals Zandvoort. Dus ja, uh, ik denk dat de landelijke overheid veel meer kan doen. Uh, wij hebben gewoon bijvoorbeeld uh, veel meer handhavers nodig in, in de zomer. We hebben veel meer uh, treinen nodig. Dus wij hebben andere behoeftes dan een gemiddelde gemeente. En uh, daar moet ook geld uh, tegenover staan vanuit de landelijke overheid. Want wij als Zandvoort kunnen dat niet alleen maar ophoesten. Nou, ik denk dat iedereen dat ook wel ziet in het nieuws natuurlijk. Uh, afgelopen zomer zeker ook weer. Mirko, uh, wat is jouw reactie hierop? Nou ja, uh... mijn reactie is in eerste plaats uh, ook, ook ondersteunend van wat uh, de heer Elgebali zegt. Ik bedoel, uh, als je het hebt over je handhaving, dat stukje veiligheid in de zomer, dat is natuurlijk ongelooflijk be uh, belangrijk. Mm. Ook, uh, ja afgelopen zomer veelvuldig belicht. Maar ik wil hem ook nog anders aanvliegen. En dat is toch ook een stukje van, um, wat kunnen wij doen voor onze ondernemers, voor ons dorp als geheel? En ik zou zeggen, Nederland is het de enige plaats, één uh, van de weinige plaatsen in de wereld waar bijvoorbeeld de Formule 1 uh, geen subsidie krijgt. Nou, Ik zou daar persoonlijk best wel voor zijn om die wel, uh, ja, om daar wel overheidssubsidie ook, uh, ook aan te geven. Omdat het een heel mooi evenement is, wat veel doet voor Zandvoort, maar ook voor in uh, Nederland, voor de regio en dergelijke. Uh, en iets anders waar ik toch ook aan zit te denken... is een stukje versoepeling van bepaalde regels. Um, en dan heb ik het over hè. We, we hebben heel erg te maken met uh, energiecongestie momenteel. Dat wil zeggen dat het energienet kan... Uh, is, is instabiel, kan op een gegeven moment uitvallen... zeg maar dat risico is nu vrij hoog. Dus we zitten, ja. kunnen zomaar uh, zonder stroom zitten drie of vier uur. Nou, je zou daar, er zijn allemaal ideeën voor te, te bedenken... zoals gesloten energiesystemen met batterijen... waar bijvoorbeeld ondernemers, strandpachters ook wat aan zouden hebben. Maar er zijn heel veel regels die frustreren uh, uh, uh, dat dat kan. En ik zou zeggen, versoepel dat. Zorg, zorg dat wij als, als gemeenteraad meer kunnen doen ook voor die mensen. Dus de overheid is eigenlijk ook nooit echt gekomen met... Uh, wat kunnen we voor jullie betekenen als speciaal dorp hier in, uh, in het land? Absoluut, maar ik, ik wil ook benadrukken, het is natuurlijk ook een ontzettend groot voorrecht dat we een toeristische gemeente zijn. Want als je kijkt naar de begroting en alles wat we hier kunnen doen, zijn we natuurlijk wel heel goed voor als je ook kijkt naar, uh, nou ja, naar andere buurgemeenten. Ja, we hebben allemaal kunnen zien in de krant uh, deze week. Het probleem is ook een beetje, als ik heel eerlijk ben, dat de overheid heel vaak iets over de schutting heen gooit. En uh, daar een heel klein zakje geld bij doet en zoek het maar uit gemeentes. Uh, en dat is niet alleen op het toeristisch vlak, maar dat is eigenlijk bijna wel elk vlak wat wordt gedecentraliseerd met zo'n mooi woord. Oftewel het is gewoon een soort van verkapte bezuiniging van uh, 13 jaar VVD-beleid, wil ik er toch wel even bij hebben gezegd. Uh, en, en zoek het maar uit lo uh, lokale gemeentes. En dat moet ook eens een keertje stoppen, want wij kunnen niet uh, met minder geld uh, meer doen. Dus je, uh, je trekt het groter als toeristisch vlak? Ja, want, want ik vind dat, uh, dat de landelijke overheid een keertje moet stoppen met ons als gemeentes maar de hele tijd meer taken geven, mm. maar niet het budget wat erbij past. Want daar, schieten, dat, daarbij ziet onze inwoners erop in. Ja. Wij, wij, wij, moeten, wij kunnen minder doen straks, omdat we meer taken krijgen van de landelijke overheid. Dus dat, dat, dat is iets wat wij als GroenLinks PvdA volgens mij uh, echt niet willen. We willen gewoon dat de gemeentes ook genoeg geld krijgen om al de taken uit te voeren. En ja, een toeristische gemeente heeft wat meer taken. Dus ook wat meer geld graag. Ja, meneer Wilson, bent u het daarmee eens? Ja, ik, ik ben het daar helemaal eens. Ook met het feit dat je dat wat breder moet trekken als uh, de alleen de toeristische sector in ons dorp, hoe groot die overigens ook is. Want dat overschutting gooien bij gemeenten, dat, doet, dat gebeurt bij alle gemeenten. Mm. En dat daar niet voldoende budget bij zit wat nodig is om die taken uit te voeren... die je in de schoot geworpen krijgt, dat is gewoon... een aantal keer is dat al gebleken. Ik noem maar eens even de jeugdzorg, om maar eens een heel belangrijk iets te noemen. Mm. Omdat het namelijk met name zo belangrijk is dat je, als je er vroeg bij bent... kun je in het latere traject heel veel nadigheid... Voorkomen. Dus door daar, daar te kunnen investeren in het begin bereid je misschien nog wel veel meer als dat je dat achteraf moet gaan, gaan repareren. Dus uh, uh, eens met dat verbreding van deze stelling. Ja, nou ik uh, denk dan, zit ik te denken, welke partijen zouden uh, ons hierbij beter kunnen helpen, Mirko? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb, uh, ik heb de partijprogramma's natuurlijk ook bekeken. Ik heb geen... Uh... ...partijen gezien die heel nadrukkelijk hebben gezegd... ...van wij willen, willen subsidie voor de F1... ...we hebben wel wat gezien met, met subsidie... ...voor grote sportevenementen en dergelijke. Of uh, breder, handhaving. Als je handhaving ja. of precies, dat is dan het volgende punt dat ik heb aangehaald... Uh, daar zijn eigenlijk alle partijen het unaniem over eens. Er moet meer politie komen. Dat is natuurlijk ook een tekort. Dat wordt onderschreven. Ja. Dat wordt erkend. Maar bijvoorbeeld iets wat ik heel mooi zou vinden. Dat heb ik ook uitproberen te zoeken vanuit Zee uh, afgelopen mm -hmm. zomer. Is Er is iets dus als een vrijwillige politie. Dat loopt heel goed. Ook, ook volgens de politie zelf. Maar ze zijn eigenlijk gebonden aan een, een maximum aantal agenten. Wat ze mogen hebben afhankelijk van hoeveel agenten ze nu... ...op dit moment in normale vaste dienst hebben nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken van kan het niet iets opgerekt worden en dan heb ik niet over veel want het moet natuurlijk wel in verhouding blijven staan maar dat zou natuurlijk op korte termijn uh, al het een en ander kunnen oplossen dat, dat vind ik nergens terug dat ja. is dan dat vind ik dan wel jammer ja, ja. Het gaat ook niet alleen maar om de agenten. Hè. Er zijn meer problemen die toeristisch uh, er spelen. Kijk alleen maar naar hoeveel afval. Uh, meer afval bijvoorbeeld. wij als, als gemeente uh, bij elkaar produceren alleen maar door de toeristische sector. En niet dat ik tegen toeristen ben, maar wij moeten dat wel als klein dorpje van 17.000 inwoners met elkaar ophoesten. Wat ervoor zorgt dat onze afvalstoffenheffing, uh, de belasting op afval, dat die gewoon voor onze inwoners veel hoger is dan bij andere gemeentes van dezelfde uh, hoeveelheid inwoners. Nee. Nou ja, en en, en daarna toegevoegd, want dat vind ik ook een hele terecht met afval. Wij afval ook een, een maximum wat we als gemeente maar kunnen instellen als boete op het moment dat iemand bijvoorbeeld afval op straat gooit of iets dergelijks, terwijl er zijn heel veel landen waar best wel bewezen is, als je die boete wat ophoogt, uh, dan helpt dat toch behoorlijk bij mensen die dat niet achterlaten. Nou, ik zou het heel mooi vinden als de Rijksoverheid zegt, 'Joh, we gooien die grens omhoog, zodat wij als gemeente kunnen bepalen, Wij kunnen zelf die boetes ook, uh, ook verhogen. Ja. Uw reactie? Nou, ik, ik denk dat je inderdaad uh, daar zeker naar zou kunnen kijken. Hoe kun je wat dat betreft uh, de zaak meer financieel ook rondbreien? Om die extra taken die je hebt, om die uh, tot uitvoering te kunnen brengen. Uh, dus ja, eens met ook die verbreding van, uh, van de stelling. Goed. Dan zijn we er. Ja, ik denk dat het duidelijk is. Jammer. jammer, jammer. hoor ik daar. Had u nog wat willen oh, zeggen? Oh ja. Ja. <laughs> Nou, heel even dan. Mag het heel kort? Heel kort. Ik ben eigenlijk niet aan de beurt in deze ronde, maar één ding moet te binnen, omdat het over financiën gaat. Maar ik kan ook denken aan niet-financiële uh, oplossingen voor Zandvoort. Heel, bijvoorbeeld, ons strand is, uh, uh, ze valt onder het milieu, ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uh, Strandpaviljoens hebben nu geen onroerend status. Uh, moeilijk om hypothecair te financieren, eigenlijk helemaal niet mogelijk. Kleine, kleine aanpassingen uh, zonder, die geen geld kost om dat wel mogelijk te maken. Oké, okay. ja. mm. nou, dat is goed. Ja. We gaan de muziekje draaien. Genoteerd. It's a human side. I'm distant strong We gaan weer door met de volgende stelling. Uh, er werden wel wat foto's gemaakt dat je moet gaan stemmen. De 22e gaat dat ook zeker doen. En uh, de mensen die nu mee gaan praten, die zijn van de gevestigde orde. En we gaan het hebben over Zandvoort moet volop meewerken aan de spreidingswet. We gaan praten met mevrouw Koper, mevrouw Nederlof en meneer Stefan van CDA. Een minuut. Ja. Oh, dank u wel. Um, het CDA pleit landelijk voor solidariteit met de Apel. Uh, het kan niet zo zijn dat één gemeente of enkele grote gemeentes het probleem van een heel land oplossen. Daarom heeft het CDA ook in zijn stemprogramma uh, stem uh, ja, uh, het aannemen van de spreidingswet in staan. Nu denkt u, maar ik heb toch de dorpspartij CDA horen zeggen uh, tegen de spreidingswet te zijn. Ja, dat, dat klopt. Dat heeft u op mij horen zeggen. Ik zeg er wel bij, de spreidingswet is er nog niet, was er nog niet. De vraag was nog of die jou op doorheen komt. En ten tweede... We wilden wel ook tegelijkertijd een, een signaal aan Den Haag zenden... dat de asielproblematiek groter is dan het verspreiden van wat uh, uh, uh, uh, uh, migranten. Maar moet je er mee werken aan de spijswet? Um, sorry, oh, dat, dat gaat op de kost van een minuut. Ja, ja. Maar daar wil ik wel op ingaan. Ik heb hem ook lopen. Ja, oké. Okay. Dan uh, ga ik wel even iets uitbreiden op in meteen. Uh, in mijn eerste termijn, als dat mag. Want uh, nu, nu kan ik er wel mee instemmen. Want wat zie ik in het CDA-programma? Ik zie er staan... We gaan naast de spreidingswet ook werken aan die asielmigratie. Uh, en dat heeft ten eerste te maken met investeren op Europees niveau... om Afrikaanse landen te helpen om zichzelf economisch en sociaal uh, uh, zelf te kunnen ondersteunen. Dat is punt één. Punt twee, we maken afspraken met de landen aan de Europese buitengrens... om, om irreguliere migratie tegen te gaan en terugkeer te bevorderen. Nou, het is een beetje voorlezen uit het partijprogramma dit, hè? Ja, maar ik... Sorry hoor, maar als er wat moeilijke woorden in staan... Ja, um, Twee punten nog. Ik, ik, het valt mij toch even op. En dat gaat niet van je tijd af. Want nee. ik ga straks naar mevrouw ja, Koper. Ja. Uh, wel landelijk en niet lokaal. Nee, nu kan ik, nu kan ik instemmen met, de, met het huidige programma van het CDA. Waar het ook wordt gekeken naar de oplossingen uh, uh, die, die internationaal spelen. Landelijk. En dan gaan we het hier bespreken en dan bent u tegen. Nee, ik was tegen toen dat nog niet geregeld was. Nu heeft het CDA een concrete voorstel hoe we het wel gaan regelen. Als we dat omzetten kan ik ook met de spreidingswet instemmen. Duidelijk. Mevrouw Mevrouw Koper. Ja, ik, ik hoor een collega zeggen, uh, ik ben wel voor mensen helpen, maar niet voor spreidingswet. Nou, volgens mij gaat het om die solidariteit met die mensen. En daar hebben we geen wet voor nodig eigenlijk. Want het is natuurlijk belachelijk dat we een wet nodig hebben, omdat mensen van de zomer op straat hebben geslapen. En dan hoor ik nog een misvatting, dat... Uh, het migratieprobleem is groter dan de asielzoekers. Dat is wat waar het om gaat. U zei het andersom. Asielzoekersprobleem is groter dan de migratie. Nee, het gaat om het probleem daaronder. En dat is die woningnood. Er worden nu mensen, partijen tegen elkaar opgezet. Omdat het eigenlijk het probleem is dat we onvoldoende woningen hebben. Omdat we met meer mensen zijn. Maar het grootste aantal mensen uh, in de migratie. Die komen hier voor werk, voor de liefde of voor studie. En het aantal migranten is maar 10% van het aantal mensen wat naar Nederland komt, waaronder heel veel Nederlanders die terugkomen. Bij... Klopt, deze getallen, maar we hebben het nu even over de spreidingswet. Dus ik zeg, ja, meewerken spreidingswet, hij moet alleen niet nodig zijn. We moeten gewoon solidair zijn ja. met, en mensen helpen die in nood zitten. Oké, okay. mevrouw Nederlof. Ja, daar denk, daar denk ik toch iets anders over en de VVD ook. Um... Laten we vooropstellen dat echte vluchtelingen geholpen moeten worden. Uh, de VVD is de mening dat dat zoveel mogelijk uh, overigens in de regio uh, moet gebeuren. Dat kan niet altijd. Uh, ons land is ontzettend dicht bevolkt. Zandvoort heeft een enorme woningnood. Uh, we moeten echt onze mensen helpen aan woningen. En, uh, ja, vooruitlopend op die spreidingswet heeft in Zandvoort ook gedegen onderzoek uh, plaatsgevonden van waar, moeten dan die, uh, waar moet die opvang mogelijk zijn. Het heeft uitgewezen dat dat gewoon te beperkt is. We hebben geen grond. Hè. We zijn omgeven door Natura 2000, 2000 gebied. Uh, de, de, de jongeren staan aan de kant, die hebben geen woningen. Uh, we moeten eerst zorgen dat dat... Uh, dat, dat ja, over uh, over woningen hebben we het gehad. Ik, ik zou graag ja. antwoord hebben op de, de vraag de spreidingswet. Nee, ik, zoals ik al heb aangegeven, de spreidingswet zoals die er nu ligt. De spreidingswet zorgt, uh, die zorgt ervoor dat er, dat er spreiding komt. En niet dat er minder instroom komt. En we nee, zorgen, nee dus? Nee. Zoals hij er nu ligt niet. Wel als hij aangepast wordt en ook gekeken wordt naar gemeentes van goh, waar is ruimte. He, er zijn natuurlijk best, best plekken uh, waar meer ruimte is dan in Zandvoort. Terug, terug naar ruimte. Uh, de spreidingswet gaat erin voorzien dat we het spreiden over het hele land. Dus daar zal ruimte moeten komen. En in Zandvoort is al een onderzoekje geweest richting p -Zuid. Dus laten we dat even voor wat het is. Want het gaan jullie uitgebreid bespreken als die spreidingswetten komt. Maar ik zie mevrouw Koper reageren. Ja, want ik vind dat we niet mensen tegen elkaar op moeten zetten door te zeggen het gaat om woningzoekende hier... En, ...en asielzoekers daar... ...die spreidingswet is, is gewoon een kwestie van gebrek... ...aan solidariteit, dat gemeenten tegen elkaar zeggen... ...nou Ter Apel, wat uh, collega Steven ook zei... ...lossen jullie het maar op... ...en laat die mensen maar buiten slapen. Natuurlijk moet je in verhouding kijken... Hè? ...er zal een grote stad... Meer, ...meer locaties beschikbaar kunnen stellen... ...dan een klein dorp. Maar het is... ...buitengewoon triest dat het nodig is... ...maar dan moeten we niet zeggen... ...het gaat ten koste van onze woningzoekenden... ...of whatever, want... Ik was bijzonder trots op ons college dat er al voorafgaand aan de spreidingswet een voorstand naar de raad kwam. En tot mijn grote verbazing was er van solidariteit in de hele raad geen sprake, want het werd afgeschoten. Nou dat is niet mensen helpen. En daar ben ik dus echt op tegen. Het is dus jammer dat het nodig is, maar dan ben ik erg voor een spreidingswet. Dat is dus wel de stand van zaken in de gemeenteraad van Zandvoort. Want ja, we hebben het helaas. allemaal gevolgd uh, van P. En, uh, en P. Zuid was een extra locatie en ondertussen uh, zijn er helaas weer, weer, weer andere dingen aan de hand. Maar als het gaat om tijdelijke huisvesting zijn er veel meer mogelijkheden dan als het gaat om permanent bouwen. En permanent bouwen duurt nou eenmaal lang, maar het heeft ook alles te maken met de besluitvaardigheid van onze gemeenteraad. Is het dan niet vreemd dat wij een aantal jaren geleden binnen no time uh, spalier om konden bouwen tot een asielzoekerscentrum... Heel de raad het is niet omgebouwd, het is, nou, het is ingericht. Dat is namelijk het grote verschil. En, en nu ineens uh, uh, zijn we het niet met elkaar eens. Ja, ik begrijp dat ook niet. Ik, ik, ik ben zet daar. Er zijn heel veel prefab woningen tegenwoordig. Die, hè, dat staat kant en klaar. Kunnen we zo afnemen. Dus we kunnen zo aan de slag om mensen te helpen. Kans je gemist bij huis in de duin, hè? Absoluut. Meneer Kevin. Ja, ik, ergens begrijp ik wel wat mevrouw Koper bedoelt. Kijk, laat ik vooropstellen... Ik heb, wij zijn het eens over solidariteit met... met het we met het, het, het, het, het moeten solidair zijn met de mensen die hulp nodig hebben. Ja? Dat staat voor ons voorop. Eens. Maar dan kijken we op, wat is de spreidingswet. De spreidingswet vraagt om solidariteit tussen gemeentes onderling. Het gaat niet over solidariteit met de, met de migratie. Het gaat over solidariteit met de Apel en grote gemeentes. Daarvan hebben wij gezegd in Zandvoort... Uh, nu niet, want Den Haag lost het probleem niet op. En dat hebben het over tweede Kamerverkiezingen. Den Haag, als je het probleem oplost, kan ik met die spreidingswet instemmen. Maar als jij keer op keer problemen over de schutting blijft gooien van gemeentes... en nu met die spreidingswet ook dit door, door onze strot probeert te douwen... dan zeg ik nu niet. Maar ik zie nu in het CDA-partijprogramma oplossingen. concrete oplossingen hoe we het anders moeten doen. Dan denk ik, zo, nou ja, als jullie dat gaan doen... Hoe anders? Nou ja... Uh, ik lees ze even voor. De arbeid. Eén één punt is genoeg. Oké, okay, okay, nou, ja, nou ja, twee belangrijke punten dat wil ik eruit halen. Eén, er gebeurt nu al, maar er wordt verder uitgewerkt. Uh, afspraken maken met, met, met, met, met, de, met de buitengrenzen uh, van Europa. Uh, om, om asielprocedures ook daar te laten uh, uh, uh, uh, plaatsvinden. Dat geeft A. de mensen daar niet valse hoop. Als ze hier zitten en dan weer worden teruggestuurd. En B. Het dwingt ook tot, uh, tot, tot, tot, tot een sneller uh, proces. En het, en het tweede punt. Uh, um, ja nogmaals. Investeren ook. Uh, want Dat heeft, dat heeft, dat heeft, dat heeft het Westen in, in zijn geheel. Echt, sorry, het laatste punt. Te lang niet gedaan. Gekeken naar, gekeken naar de andere uh, landen uh, buiten Europa. Want we moeten weer investeren. Als, als het mensen in Afrika goed gaat. Is er is helemaal geen behoefte meer naar te komen. Ik hoor u een aantal dingen zeggen. Maar ik hoor uh, mevrouw Koper ontwikkelingssamenwerking fluisteren. Dat hoort er wel bij. Maar toevallig gaat de VVD daar anders over denken. Want die wil dat juist korten. Ja, nou de ontwikkelingssamenwerking willen ze korten. Ja, dat klopt. Ten gunste van. Nou ja, je moet ergens geld vandaan halen om al die plannen uit te voeren. Dat is, dat, dat is, dat is dat zo. Overigens zijn wij wel van mening, net als, net als het CDA. Meneer Kevin lag net het, het programma voor. Maar daar, zijn, daar staan daar, ongeveer een soortgelijke woorden is het opgenomen in het, in het VVD-programma. Dus daar, wat betreft de spreidingswet, daar, daar denken we denken hetzelfde over als het CDA. Ja, en als dat komt, dan kan de spreidingswet in wellicht een aangepaste vorm, kan wel uitkomst bieden. Ik zie een klein beetje draaiing bij de VVD. Nee, geen draaiing. Nee, absoluut maar niet. Maar ondertussen zegt, heeft de VVD van migratie het thema gemaakt. Het thema van het vallen van het kabinet, maar ook het thema van wat de oplossing zou zijn voor de woningnood en de klimaatcrisis. Terwijl het omgekeerde natuurlijk aan de hand is. Is de woningnood en de klimaatcrisis zijn de echte problemen die opgelost moeten worden? En partijen worden zo, mensen worden tegen elkaar opgezet. Ik kan me daar echt, u hoort het ja. aan, me, ik kan me daar zo vreselijk druk om maken. Het gaat als het gaat om migratie, moeten we de vluchtelingen opvangen? Er is oorlog overal, er is droogte, er zijn honderd miljoen mensen op de vlucht en wij zeggen, nou we moeten het aan de randen. Je moet werkelijke oplossingen, je moet Zoeken. Je moet investeren in Afrika. Je moet aan de slag met die oplossing voor die klimaatcrisis. Want anders worden de problemen alleen maar groter. Reactie? Ja, ik denk dat we, dat, we, dat we het er wel over eens zijn. De klimaatcrisis, dat, ja. daar hebben we al genoeg over gezegd, denk ik. Maar ik denk echt we dat. De sprijs, ja. we, zitten, we zitten nu met een ontzettend overbevolkt land. En uh, ik, ik vind het wel degelijk dat we daarnaar moeten dat kijken. Van, nou, het komt voor een deel wel degelijk door vluchtelingen, ook door arbeidsimmigratie, uiteraard. En door, en die, door de arbeidsmigratie of vluchtelingen? De vlucht, vluchtelingen en arbeids, arbeidsmigranten ook. Ja, daar moet ook naar gekeken worden. En je moet natuurlijk de echte kenniswerkers die je hard nodig hebt in Nederland, die moet je wel degelijk natuurlijk een, een, een kans bieden. Het is een hele interessante discussie en die werd van de week ook uh, uh, redelijk uitgebreid gevoerd. Je hebt mensen nodig om het werk te doen. Ja. Verkopen. Ja, zeker. Maar bedoel, als je kijkt naar de grote groep die er vorig jaar naar Nederland gekomen is... de honderdduizenden Oekraïners bijvoorbeeld... Die, die, die hebben we opgevangen omdat het land in oorlog is. Maar vervolgens hebben we er iets bij gedaan. We hebben gezegd, jullie mogen aan het werk. En dat is essentieel bijvoorbeeld als mensen komen... dat ze ook een bijdrage kunnen leveren. En dat is wel zo fijn, want wij groeien de pan uit als het gaat om senioren, vergrijzing. En straks hebben we toch altijd nog mensen nodig... die ...in de zorg en in het onderwijs aan de slag kunnen. Dus je moet dat, en, en het percentage vluchtelingen, waar, waar het in Ter Apel over gaat... ...dat is maar 10, 11 procent. Dus ik vind dat het migra migratieprobleem... ...ik ben ontzettend bang voor het vijanddenken van de buitenlander heeft het gedaan. En daar moeten we echt, daar hebben we een grote verantwoordelijkheid in met elkaar. laatste korte reactie ja. van Ik minister. Heel, ja, voor goed heel eens met mevrouw Koper van PvdA GroenLinks. Een uh, kleine aanvulling erop. CDA pleit daarom ook, want helemaal eens, ze moet goed kijken van... Uh, de Kleine aanvulling, graag. Oké, okay, sorry. Het uh, CDA pleit voor het zogenaamde Canadese model en een verkiezingsprogramma... ...houdt in dat we dus uh, uh, bewust kijken van wat voor soort migratie hebben wij zelf behoefte aan. Inderdaad, als het gaat om die vergrijzing, hoe lossen we dat op? Nou, we hebben in bepaalde sectoren hebben, hebben we, uh, arbeidshanden nodig. En het Canadese model, wat het CDA voor pleit, uh, kijkt er dus uh, smarter naar. Oké, okay, we gaan uh, muziekje en dan gaan we naar het volgende en laatste onderwerp. Ja, we gaan verder met de laatste stelling van deze morgen. En uh, het woord bestaanszekerheid uh, is nu ook hier aan tafel al heel vaak gevallen. Maar het afgelopen parlementaire jaar al 330 keer over de tong gegaan. En uh, ja... Als we zo terugkijken over armoedebestrijdingen, vroeger, vroeger, vroeger, toen lag het voornamelijk bij de kerken, de arme zorg. Daarna, na de Tweede Wereldoorlog, zei Marge Klompé nog van nou, zorg dat de mensen een sigaartje en een bloemetje op tafel hebben en een gulden kunnen krijgen voor een cadeautje voor het nichtje. Maar daarna, in de jaren tachtig, moesten de mensen toch echt veel meer op hun eigen benen staan en na zoveel tijd zelf weer werk gaan zoeken. Maar ja, hoe is het nu gesteld hier? De stelling van vandaag is gemeenten moeten meer middelen krijgen vanuit Den Haag voor de bestrijding van de armoede. Nou, ik wil eigenlijk iedereen even een reactie laten geven. Mirko? Ja, nou, ik, ik, dat heeft natuurlijk te maken met, uh, met, met ja, de, de meer concrete dingen. Dus ik denk dat je iets zou kunnen doen aan de armoede door bijvoorbeeld... Uh, het, ja, op het moment dat je nu als, als jong persoon inwoont bij iemand die een uitkering krijgt... Ja, en je gaat werken, dan wordt op een gegeven moment die uitkering gekort... als je als huishouder veel geld verdient. Nou, Ik denk dat die grenzen best omhoog kunnen. Eén, omdat het goed is voor jongen gemotiveerd te raken om te gaan werken. Hè, omdat in die zin armoede ja, kan worden geërfd, wordt ook wel eens gezegd. Zeg maar. En ik denk ook dat dit een manier is om te intensiveren. Aan de andere kant, um, het is ook goed voor het hele huishouden. Hè. Gun ze ook maar wat. Maar iets anders wat ik wil aanhalen, en dat is toch ook een beetje een soort... soort wat ja, het afsluitend ding wat ik deze hele discussie al hoor... of mm -hmm. uh, dit hele gesprek... Uh, deze hele uitzending... is iets, iets waar ik voor waarschuwen... pas op dat... En, en echt aan de luister dat, dat er niet zomaar wordt meegegaan... in bepaalde frames, in bepaalde leuzen. Want ik denk dat ook het armoedeprobleem... is uiteindelijk een, een resultaat van iets veel groters. Namelijk ook toch een stukje... en dan kom ik een beetje ook op het vorige mm -hmm. onderwerp... ook immigratie uh, uh, speelt daar een rol in... Um, ja, sorry, ik zie dat de, ik zie dat de tijd... Uh, ik zou hem even wel snel afronden. Ja, ik, ik ga het snel afronden. Ik zie ik dat de tijd ook, ook immigratie speelt daarnaar roer ja. Namelijk, die hele woningnood is er door de hoeveelheid migranten die we binnenhalen. Dan praat ik over migranten in de meta. Dan praat ik dus over vluchtelingen. Dan praat ik over arbeidsmigranten. Ik, ik begrijp dat ik moet stoppen. Ja. Dus, uh, we gaan de over de armoede. Ja. De middelen voor de armoede. Uh, Bruno. Dank. Um, ik denk dat het niet zozeer... Het kernprobleem is niet meer middelen. Kernprobleem is dat het hele systeem moet veranderen. Nu is het zo dat we in feite zien dat grote groepen mensen, minimuminkomens, lage, middeninkomens, problemen hebben om hun normale levensonderhoud om dat te kunnen voorzien met een normale baan. Dat lukt dus niet meer. En, dat wordt gerepareerd met een heel gebouw van allerlei toeslagen. En uh, wat we allemaal weten, dat is maar een bedenkelijke manier om dit te repareren. Dat moet dus anders. En ik hoop dat nu de, uh, de, de winter die door het Den Haagse waait. Mm -hmm. En dat iedere partij het haast de vondongen heeft van uh, bestaanszekerheid. Dat ze dan ook die verandering die nodig is, dat we die ook kunnen realiseren. Ik denk dat dat nodig is. Oké. Okay. Dankjewel. Karin. Okay. Ja, als je het mij vraagt gaat het uh, vooral ook om uh, het creëren van kansen voor iedereen. Uh, de Partij van de Arbeid wethouder in Amsterdam, mevrouw Moerman, is daar echt een hele grote voorloper in. En iemand die mij ook als GroenLinks'er heel erg inspireert. Um, dus wat dat betreft heel blij dat we samenwerken met de Partij van de Arbeid. Want nu kan ik ook zeggen met trots dat ze ook onderdeel zijn van GroenLinks. Um, en daar moeten we iets aan doen. Die kansengelijkheid... Dat zorgt ervoor dat mensen uit die armoede kunnen, kunnen breken. En het hoeft niet per se met meer middelen, maar dat moet wel met, met anders kijken naar hoe wij nu omgaan met onze samenleving. Dus eigenlijk ben ik het helemaal eens met de heer bouwberg wilson Het systeem moet gewoon echt fundamenteel anders. Want het systeem creëert nu en houdt nu in stand dat mensen in een armoede uh, blijven, le blijven leven. En dat, dat je inderdaad waar je geboren bent echt uitmaakt uh, hoe jij de rest van je leven aan gaat vliegen op dit gebied. En dus um, uh, het gaat niet om de middelen. Mirko, jij zei net ook al van eigenlijk moeten de mensen dus meer hulp krijgen. Nou ja, mensen moeten meer hulp krijgen. Maar, dan... maar niet zozeer met geld. Nee, maar... precies. Maar, maar toch om ook terug te komen op die systeemverandering. Ik zou dus zeggen, we moeten toch echt anders gaan kijken tegen dat uh, migratievraagstuk. Want op het moment dat mensen niet aan hun huis kunnen komen. Dat de, de huizenprijzen gigantisch hoog zijn. Omdat er eigenlijk een tekort is op dit moment. Dan bouwen mensen dus ook ja. geen, geen uh, vermogen op. Dus dat kweekt uiteindelijk ook weer vormen van armoede in de toekomst. Ik denk dat als we het hebben dus over dat systeem... moeten we ook erkennen... we kunnen niet aan de een kant de kraan openzetten... en aan de andere kant wijlen. Bij, uh, bij welke partij vind jij uh, aansluiting hier? Nou, ik denk... Kort antwoord, graag. Ja? Nou, er, er zijn meerdere partijen die er goede standpunten over hebben. Ik zeg niet, we kunnen in één keer zomaar stoppen. No, ik geloof het, ook in een stukje 2. medemenselijkheid. Nou, ik denk dat in principe NSC, die met een tussenoplossing komen. dus die zeggen, nou, er moet wel iets van immigratie zijn. ook voor de economische groei en dergelijke. maar we willen er gewoon een concreet maximum aan stellen. Hm. Dat vind ik, bijvoorbeeld, vind ik wel okay. goed. vind ik sterk. Duidelijk. Maar dit is dus wat er dus altijd gebeurt. We gaan weer naar de migrant wijzen, want de migrant heeft gespeculeerd op de huizenmarkt, waardoor de huizenprijzen hoog zijn, schijnbaar. Ik heb geen idee, volgens mij is dat niet zo. Uh, en de migrant is nu ook het probleem van de armoede. Dat is niet zo. Nee, nee, nee, de migrant is niet het probleem van de armoede... maar het kan wel een oplossing bieden als we er anders mee omgaan. Dat is wat ik zeg. Maar de, die migratiecrisis heeft helemaal niks met armoede te maken. Absoluut wel. Nee. Ja, wel wij, zijn, wij zijn als overheid ontzettend veel geld kwijt aan dat vraagstuk. Op het moment dat we daar dus geld besparen... hebben we ander geld om te stoppen in, in het oplossen eigenlijk van, van armoede voor een groot deel. Maar oplossen gaat nooit lukken natuurlijk. Maar als, als u luistert, dan zeggen hier al twee partijen dat geld niet het probleem is. Dat het probleem erin zit... Hoe wij in dit land bepaalde wetgeving en bepaalde regels hebben bedacht. En dat we dat moeten aanpassen. Geld is bij armoede niet het probleem. Dat is, dat is deels waar, daar ben ik het ook mee eens. Ik zeg ook: we moeten sowieso. Zo zo, in het begin kwam ik ook met een concreet voorbeeld. Er moet je inderdaad zaken veranderen, wetgeving moet veranderen. En ik denk ook vooral dat we heel erg moeten gaan nadenken over hoe geven we mensen weer een opstapje de juiste hulp om weer mee te gaan draaien in de maatschappij, zeg maar. Om uiteindelijk uit die schulden te komen, om ook te voorkomen dat ze in komen, dat er goede signaleringssystemen maar, komen als, als, als, dat, als ze er te veel in de buurt komen. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook, op het moment dat we dat willen gaan optuigen, dat systeem, op het moment dat we dat systeem willen gaan veranderen, daar gaat geld in zitten. Meneer Gerard, weet je wat het probleem is van dit land? Jarenlang, te rechtsbeleid, dat... Alles aan alle kanten heeft uh, terugbezuinigd ja. en heeft beknot. Ja. En zeker op dit punt, op het gebied van wonen... dat is het probleem van dit land. En nou, daar ik, moet ik, ik, wat komen. ik dus een probleem vind in dit land... is dat we hier nog steeds heel bekrompen denken over links en rechts. Links en rechts zijn niks anders dan, dan vage, subjectieve containerbegrippen... net als progressief conservatief. Want wanneer, bijvoorbeeld als je het hebt over progressivisme... progressivisme naar wat? Wat is het einddoel? Dat is ook ho totaal subjectief. Ik vind dit, vind ik juist, dit soort retoriek... van de oude partijen... is, is de reden uh, dat er zoveel polarisaties ontstaan... ook in de politiek. En dat we niet meer kijken op inhoud, niet meer kijken naar punten... maar dat we alleen maar zeggen van... oh, die heeft het, die heeft het fout gedaan. En daar geloof ik dus niet in. Nou, ik wil ik even in onderbreken. Ja. Um, meneer Bruno... Uh, dit, hoe, gehoord hoe, ja. dit gehoord hebbende. Die arbeidsmigranten hebben we heel hard nodig, denk ik. En ik uh, uh, het probleem van arbeidsmigranten is dat ze niet uh, uh, als groep... Uh, uh, zijn gebonden aan een uh, vergunning in zaken bijvoorbeeld woning uh, en huisvesting, woningbouw huisvesting uh, van degene die die migranten nodig hebben hier in Nederland. Op het moment dat je dat weghaalt door dat te binden aan een vergunningsstelsel, heb je de mogelijkheid om dat los te halen uit uh, de, de, de concurrentie die er nu bestaat tussen de mensen, andere mensen die woningen zoeken, om andere redenen. Bijvoorbeeld omdat ze hier asiel, asiel zoeken. Als je dat weg, weghaalt en daar een oplossing voor hebt, dan heb je denk ik ook een belangrijk deel ...van het probleem ook opgelost. Uh, maar uh, als het gaat om middelen... ...dan denk ik dat, dat... ...de verdeling van de middelen... ...dat dat de kern van de zaak is... ...hoe houd ik uit hetgeen wat ik verdien... ...voldoende over om een redelijk bestaan... ...te kunnen hebben. Daar zit de kern van de zaak... ...denk ik, en dat moet je oplossen... ...om uh, het armoedeprobleem... ...dat we nu hebben te, te, uh, te voorkomen. Want... Het gaat niet om iets wat mensen aan te rekenen valt. Dat ze in armoede zitten. Maar ze zitten gewoon gevaar in een situatie. Die we met z'n allen hebben niet voorkomen tot dusver. En laten we daar nou eens goed werk van maken. En hoe sta je tegenover dat er meer hulp komt voor het zoeken van werk? Mensen krijgen werk. Kunnen dus ook de toeslagen weer naar beneden gehaald worden? Dat is, dus, dat is ook wat? het probleem van het systeem. Als jij nu werkt... Uh, en je, je hebt een bepaalde toeslag. Als je maar net een beetje boven een bepaald ja. uh, normpje komt, dan is je toeslag weg. En dus uh, is het zo dat werken gewoon op dit moment, uh, mevrouw Koper zei het volgens mij ook uh, net al, dat werken niet loont. Ja. Um, als ik het nou op mezelf betrek. Ik ben, ik ben een, een, een docent. Uh, ik doe heel veel voor de maatschappij. Ik ben politicus daarnaast ook. Uh, ik, ik ben nu veel meer gaan werken omdat er een leraartekort is. Hm. En ik ben in al mijn toeslagen gekort. Uh, daar zit het probleem. Want het is voor mij niet rendabel nu als docent, waar schreeuw een tekort is, om te gaan werken. Zo denken mensen natuurlijk ook van, uh, ik breng mijn kind niet naar uh, dagverblijf, kinderdagverblijf. Want ik zie mijn kind dan minder en ik moet er geld op toeleggen als Klopt. ik meer werk. Ja. Ja. Maar, ja. nou heb ik ook in een aantal partijbewoners gezien we moeten de toeslagen afschaffen. Uh, af is, is dat dan het wondermiddel? Nou ja, ik denk dat wij sowieso af moeten van, uh, van, van uh, de hoeveelheid aan belastingregels uh, en en, en, en Want dat is ook een deel waar, waar bijvoorbeeld de kindertoeslagaffaire op mis is gaan. De, de, de hoeveelheid regels en uitzonderingen in het belastingssysteem in Nederland... dat is, dat is ongelooflijk. Dat is, dat is voor de belastingdienst zelf niet bij te houden. Dus moeten we af van al die toeslagen? Nee. Maar we moeten wel op een andere manier kijken naar al die toeslagen. En kijken of we ervoor kunnen zorgen dat inderdaad werken gaat lonen. En dat het niet zo is dat je in één keer in een soort van val terechtkomt... wanneer jij dus een keertje echt wil gaan werken. Want werken is niet alleen belangrijk voor het geld... Dat is ook heel erg belangrijk voor wie je bent en waar je naartoe wil. En dat, dat moeten we ook wel belichten. En ik wil nog één ding zeggen, want toevallig zit de, de heer Carré hier ook. Ik denk dat de, de, land, de, de landelijke overheid ook naar Zandvoort moet kijken. Want wij hebben hier een prachtig preventiemodel, ook uh, op voordracht van mevrouw Koper. En dat is nou iets wat ik zo graag zou willen zien over het hele land. Want je ziet in Zandvoort dat het werkt. Uh, Laten we dat dan eens een keertje meegeven aan Den Haag. Kijk daarna en doe dat, want dat bestrijdt ook armoede. En dat geeft ook kansen aan onze jongeren. Wij gaan dit onderwerp nu weer afronden helaas. En dan gaan we dus nog even naar Zandvoort uh, Inside te kijken wat ja. er op straat gebeurt. We moeten de toeslagen overbodig maken door ander inkomensbeleid. Dat is de Dat Mag ik nog een stoeltje ja. erbij voor? 22 november is het weer zover. De verkiezingen komen er weer aan. Ik ben benieuwd wat de Zandvoerter daarvan vindt en daar komen we achter in straatgesprek. Nou ja, ik zou het echt uh, niet weten. Het lijkt net een potje Memory. Er zijn veel, veel kreten bij het stemboord. Stem, stem, stem, kies. Keren tijd. Nou, we gaan het allemaal uh, meemaken, denk ik zomaar. Mevrouw, bent u er al een beetje uit? Waar uit? De verkiezingen komen eraan. Ja, tuurlijk ben ik eruit. Omzicht of uh, Timmermans? Allebei niet. Allebei niet. Jawel. <laughs> nee, dus ik stel, ik. Uh doet doe hetzelfde stemmen als met de provinciale staten. Dus. Wat vindt u nou het belangrijkste punt van dit moment? Het belangrijkste punt is de zorg en koopkracht. Dat gaat eruit. Ja, ik bedoel, als je sommige dingen, dat is tot 60% duurder geworden dit jaar. Dan heb je echt zoiets van, jongens, waar ben je mee bezig? Mevrouw, wat moet ik stemmen voor uw hond? Wat, wat jij moet stemmen voor mij. hond? Voor uw hond? Pata voor de dieren. <laughs> en u zelf? Uh, ik twijfel nog. U bent er ja. nog niet uit? Dieren of Volt of SP. Wat is nou het belangrijkste punt deze verkiezingen? Uh, de woningmarkt, zou ik zeggen. Bent u woningzoekende? Nee, nou, ik niet, maar ik ken wel uh, jonge mensen. die. Uh... Mevrouw, bent u er al achter? Nee, nog steeds niet, sorry. Denk. Moeilijk, hè? Heel Nou, ik kom hier een jongen tegen. Je bent elf, je mag nog niet stemmen. Nee. Maar je ziet het wel allemaal op tv. Wat vind je er nou allemaal van? Eh, uh, een beetje rommelig. Rommelig? Wat vind je dan rommelig aan de politiek in Nederland? Nou, het gaat een beetje slecht, toch? Ja. Ook voor jouw toekomst? Mm, nou, ik denk dat het dan wel beter gaat. Dan gaat het beter. Als jij nu, als jij denkt van nou, ik ben elf jaar en ik mag nu stemmen. Op wie zou je dan stemmen? Eh. Uh denk groen uh, link. links, ja. Dus op uh, Timmermans? Uh, ja, dat, dat weet ik niet, maar voor, het, voor de natuur al denk ik. Vind je belangrijk? Ja. De PvdA heeft roos. Ja. Wel, welke bloem zouden dan bij de VVD passen? De VVD, oeh, de VVD. En wat uh, de VVD, ja, dit zijn een beetje, een beetje rechts. Uh... Ja, een beetje rechts, ja. Een beetje rechts. Um, en de kleuren? Wat voor kleuren zitten er bij VVD? Uh, blauw. Blauw. Nou ja, goed, dan hebben we... Oranje? Blauwe distels. Of oranje herfstgrisanten. Ook een beetje de tijd van het jaar. Dus misschien... Uh, en ze komen uit Nederland. Dus ja, dat is ook wel VVD, denk ik. En de BBB? De BBB. Boerenburger. Ja, dat, uh, dat zijn toch wel de tulpen, denk ik dan. Hè? Als we dan uh, over de, de boeren hebben. Ja, de tulpenboeren. Ik kom zelf uit de Bolle Streek. En dan hebben we ook bolle boeren. Dus uh, dan zou ik die zeggen. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Goedendag. hallo. Zijn jullie aan het vergaderen? Ja, even We, door. Weten jullie het al? Ja, Clemens weet het. Onze oude melkboer. De melkboer. Clemens. Ja, dat is. Meneer, je... weet u het al? Nee, nee, weet jij het wel? Nee, ik vind het ook moeilijk. Ik heb geen idee, jongen. Nee? Huh. Peter, nou, sta jij er niet op, Peter. Peter, nee? Nee, de oudere partij staat er niet op, hè? <laughs> als Sandvoorten zou ik gaan voor Marco. He? Marco Deen. Dus uh, vier. Ik weet het allemaal nog niet. Maar ik denk dat Sandvoorten met mij ook nog niet. Maar ga vooral stemmen. 22 november, de verkiezingen. Ga naar die stembus. Nou, leuk. Toch? Dit was een straatgesprek. Tot de volgende keer. Bye-bye. Leuk gedaan. Ja, vind ik ook. Nou, uh, dankjewel um, voor het uh, Sandwoord de Zuidstraat interview. Uh, we hebben een aardig gesprek kunnen horen, Karim, wat vond je ervan? Uh, inspirerend. Uh, ik vind het mooi om te horen dat er toch veel partijen elkaar kunnen vinden. En, um, en de verschillen moeten natuurlijk ook blijven. Ja, die zullen er ook zeker blijven. Ben je er al uit? Ik weet het, ik stem altijd op hetzelfde. <lacht> Oeh, dat is dorps. Ik ben geen zwever. Nee, dat nou is goed. Nee. Je hoort vaak dorps en dan kijk je naar de wat grotere partijen, want het, uh, ja. ik, ik stem al jaren dat. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, van mij mag je. Het is dat niet dorps? Het is een het is... klein gedeelte van Nederland. Ja? De... Ja, ik hoor mevrouw Koper ook zeggen, een klein gedeelte van Nederland, dat klopt. Um, Aangeschoven is uh, burgemeester, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, u heeft het een en ander kunnen horen, tussendoor nog even boodschapjes gedaan en uh, weer teruggekomen. En kom, uh, straatgesprek in... gehad, denk ik? <laughs> ja, een straatgesprek ja. gehad. In en het zijn jullie begin... buiten allemaal aan het debatteren over, over deze uitzending? Ja, nou ja, um, in het begin uh, zei de burgemeester, er mag wel wat, wat meer pit in. In het gedeelte na de boodschappen zat er wat meer pit in. Hoe heeft u het gevolgd? Nou ja, ik heb met heel veel belangstelling hier uh, op de achtergrond zitten luisteren. En wat ik het mooie vind is dat. Um, ja, we doen wel eens alsof Zandvoort gewoon een op zichzelf staand dorp is. En het is natuurlijk de mooiste plek op aarde. En um, ik denk dat we dat ook zo'n beetje bezien altijd. En tegelijkertijd wat hier aan tafel heel duidelijk wordt. En daarom grote complimenten voor de wijze waarop jullie dit debat opzetten. Is dat wat er in Den Haag gebeurt echt alles bepalend is voor de speelruimte die onze lokale politiek heeft. En Wat ik het grote verschil vind, is dat ik uh, over het algemeen onze politici hier... ...in Zandvoort veel constructiever vindt samenwerken dan wat er in Den Haag gebeurt. En ik hoop ook echt dat na de verkiezingen dat geschreeuw en dat gedoe in Den Haag ook een stuk minder wordt. En dat het meer gaat zoals het hier aan tafel gebeurt. Is dat niet een beetje wat iedereen uh, propageert? En dat heb ik ook bij de gemeenteraadsverkiezingen gehoord, uh, de nieuwe bestuurskracht. Dat dat nu een beetje gaat lukken in, uh, in Zandvoort en dat we het nu naar Den Haag willen hebben? Nou, ik, ik denk dat het, dat het um, over het algemeen bezien op een lokaal niveau een stuk beter aan toe gaat dan wat, het, wat er landelijk speelt. En ik hoop dat lokaal echt als voorbeeld kan gelden voor hoe het in Den Haag na de verkiezingen gaat. Weet elkaar te vinden, weet samen te werken. Er zijn een paar hele mooie voorbeelden langsgekomen vandaag, van dingen die in Zandvoort spelen, mm. waar ze ook echt uh, hier naar de, de, uh, deze gemeente kunnen kijken. Karim had het al over het preventiemodel. Nou, dat zijn allemaal zaken die in ieder geval hier ook, hè, het gebeurt lokaal, hier wordt het uitgevonden. Neem daar een voorbeeld aan. Nou, en ik hoop dat het kabinet ook gewoon een keertje goed blijft zitten, zodat ook uh... Uh, klein... alle dingen die op de, op de plank liggen weer gepakt kunnen worden ja. en uh, hè? aangepakt kunnen ja, worden. Dat is het grote verschil. Hè? Als het lokaal misgaat, dan komen er geen nieuwe verkiezingen en dat speelt in Den Haag wel. Misschien zouden we dat eens dus moeten invoeren in Nederland. Ja. Je andersom dus, uh, ja, een ja. klein een klein dorpje zet uh, de, de punt in ja. uh, in, het, in het landelijke. Um, boodschap voor de kiezers. Nou ja, kijk, wat je ook vindt, ik heb net al gezegd, wat er in Den Haag gebeurt is alles bepalend. Ik ken Zandvoorters dus als mensen die gewoon goed meedenken, het hart op de tong hebben... ...een hele duidelijke mening hebben, laat die ook gelden in het stemhokje aanstaande woensdag. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, de opkomst hebben we gezien, hè, Carina. Kan ja. het hoger? Het kan zeker hoger. Nou, zeker. Dan, uh... En uh, ik heb het er op school natuurlijk ook over. En uh, Lars is ook bij ons uh, op school geweest. Uh, het jeugddebat heeft plaatsgevonden... We gaan altijd naar het provinciehuis, naar de Tweede Kamer. Alles om die kinderen, de jeugd, uh, betrokken te houden bij wat, er, wat voor stem ze straks kunnen gaan hebben. Als ik daar dus, uh, één ding over mag zeggen. We hadden inderdaad gisteren dat jeugddebat. En ik heb het volle vertrouwen in de toekomst. Dat wij ook voor uh, uh, de komende jaren voldoende potentieel hebben ja. aan goede politici. Maar het leuke is, ik kreeg ook allemaal foto's van klassen. Waar dus die hele klassen dat debat zaten te volgen. Ja, dat betekent dat ja, het niet klopt. alleen om die kinderen in die zaal gaat. Maar dat het ook op de scholen speelt. En dat is belangrijk. Lang ik leef, zie, uh, je ik zie VVD en PvdA GroenLinks knikken. Dus die zijn het er wel mee eens. Uh, woensdag drukprogramma. Nou ja, ik begin om half acht. We hebben een uh, stembureau in de brandweerkazerne. We proberen altijd... Een één... nieuwe brandweerkazerne. Ja, ja een nieuwe brandweerkazerne. Ja. We proberen altijd op één speciale plek een stembureau in te richten. We hebben dat twee keer op het circuit gedaan. En nu willen we dat in de brandweerkazerne doen. Dat doen we met een dubbele bedoeling. Namelijk A, dat het leuk is om in de brandweerkazerne te kunnen stemmen. Maar ook misschien omdat als mensen daar dan binnenlopen... Denken, hé, hey, ik zou hier wel vrijwilliger willen worden. Dus het mes snijdt aan twee kanten. En ik ga vervolgens wel te doen gebruikelijk alle stembureaus langs... om even met alle mensen die die stembureaus bemannen. En dat zijn er heel veel. Die doen het allemaal deels vrijwillig. Althans, doen het allemaal vrijwillig. Uh, en het is altijd hartstikke leuk. En de sfeer is altijd mooi. En die mensen zijn altijd blij om alle mensen te verwelkomen die komen stemmen. Dus ik vind het altijd een leuke dag. En ik denk dat door de vele locaties... Uh, de opkomst ook vergroot kan worden. Want als je ook uh, hey, op vele locaties in het dorp... Uh, de stembureaus zet... Je kan op twaalf plekken stemmen, dus dat is, dat is, je kan overal naartoe. En ja, Eigenlijk is de boodschap, ga stemmen? Of? Ja, absoluut, ga stemmen, want elke stem telt en elke mening telt. En het is zonde om het te laten liggen. Uh, nogmaals, wat er in Den Haag gebeurt, is ook direct van invloed op wat wij hier in Zandvoort kunnen en mogen. Is het een goed spreekwoord dat je zegt: als je uh, niet gaat stemmen, mag je niet meepraten? Nou ja, ik kan me voorstellen dat mensen teleurgesteld afhaken in de politiek. Um, en die tellen net zo hard mee als alle andere mensen. Nou, dank voor uw uh, mening. Uh, ja. Veel plezier aanstaande woensdag bij het heen en weer fietsen door uh, heel Zandvoort. En niet te veel gebakjes eten, want die kijken overal. Zeker hè? niet. <laughs> Goed, dit was Goedemorgen Zandwoord. Wij danken alle deelnemers die hier gezeten hebben en meegepraat Zeker. hebben. Thomas, bedankt voor de techniek. Hans, bedankt voor de redactie. Uh, jij, ontzettend bedankt, Carina, voor ja, het uh, meegepresenteren. Ik vond het best spannend ook. Ja, ja het maar leuk. Is. Mijn naam is en Mijn Zonderveld. Ga stemmen en prettig weekend. Fijn weekend.